Middernacht. het is donderdag 30 mei. Renate Evers met het NOS Journaal. De advocaat van de nabestaande van grensrechter Richard Nieuwenhuizen gaat een schadevergoeding eisen van de verdachte. Dat zei hij in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Het bedrag zal volgens hem in de tonnen lopen. Het betreft onder meer het salaris dat de familie misloopt door het overlijden van Nieuwenhuizen. Afgelopen dag begon de rechtszaak tegen de acht verdachten. Eén van hen gaf toe dat hij de grensrechter een schop tegen zijn schouder heeft gegeven. De zeven andere verdachten ontkennen dat ze de grensrechter hebben mishandeld. De opgestapte bestuursvoorzitter van het VUMC... heeft een ontslagvergoeding van ruim 4 ton gekregen... na zijn vertrek vorig jaar augustus. Dat meldt NRC Handelsblad op zijn website... op basis van de jaarrekening van 2012 van het ziekenhuis in Amsterdam. Bestuursvoorzitter Mulder stapte op naar forse kritiek op zijn functioneren. Zo speelde er al langere tijd een aantal arbeidsconflicten in het ziekenhuis... en stond de afdeling longchirurgie onder verscherpt toezicht. Ook was er kritiek op het bestuur naar aanleiding van verborgen opnames van patiënten voor een tv-programma. De PVV heeft Kamervragen gesteld over de ontslagregeling voor de opgestapte bestuursvoorzitter. De orkaan Barbara dendert op de zuidkust van Mexico af... en bedreigt onder meer de grote badplaats Acapulco. Nog voor de orkaan land heeft bereikt zijn al twee doden gemeld. Een van hen was een 61-jarige Amerikaanse surfer... die ondanks een surfverbod toch het water van de Stille Oceaan opging. De autoriteiten in zes Mexicaanse staten aan de Stille Oceaan... hebben de noodtoestand afgekondigd en scholen gesloten. Delen van de kustplaatsen staan door de hevige regenval al onder water. Het weer, het wisselvallige weer neemt af, maar helemaal droog wordt het niet. Vannacht is het een graad of 10. Morgen eerst vrij grijs en buien, maar later schijnt ook af en toe de zon. En het wordt 15 tot 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Delft richting Amsterdam staat tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp 2 kilometer file. En dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. De stad Groningen was meteen wakker vanochtend. Want wie vanmorgen nog slaperig op weg ging naar werk of naar school... kwam op de Grote Markt het voltallige Noord-Nederlands Orkest tegen. Dat om 8 uur vanochtend Le Sacre du Printemps speelde van componist Igor Stravinsky. En dat precies 100 jaar na de geruchtmakende première in Parijs... Jobsen, zachtst gezegd, tumultueus verliep. Sindsdien geldt Le Sacre du Printemps, in het Nederlands het lenteoffer... als een scharnierpunt in de muziekgeschiedenis... reden voor dat Noord-Nederlands Orkest om deze dagen... het Timeshift-festival te organiseren rondom dat jubileum. Bij mij te gast vannacht de artistiek leider... tevens de programmeur van het Noord-Nederlands Orkest, Marcel Mandos... Marcel, goeienacht. Van harte welkom. Goeienacht. Ik heb er een lange dag op zitten, want je was er vast bij hem, u vanochtend. Ja, zeker. En uiteraard ook eerder. Omdat er was nog een Nico repetitie om half acht. En we toch eigenlijk wel een kwart voor zeven er zijn... om nog even te kijken of alles wel uh, onder controle is. Dus inderdaad een uh, lange dag. Was er veel belangstelling vanochtend vroeg? Ja, het was echt uh, vol. De Grote Markt stond vol. Uh, de schattingen zijn uh, meer dan 1500 mensen. En ook dat was natuurlijk een spannend, uh, spannend punt. Twee dingen. Het, het weer is natuurlijk heel bepalend voor het orkest. Uh, en hoeveel mensen komen er op zo'n uh, uitvoering af. Maar beide waren succesvol. Mooi weer in Groningen vanochtend. En heel veel mensen die blijkbaar vroeg uit hun bed zijn gekomen... om daarbij te zijn. En zaten mensen nou echt te luisteren? Hadden ze een stoeltje meegenomen en een thermosfles met koffie? Of kwamen ze en passant langs op de fiets... en gingen ze even stilstaan om, om, om vijf minuten mee te pakken? Nee, eh, om half acht was het eigenlijk helemaal leeg. Toen dacht ik van, goh, goh eh, wat gaat dit worden? En om kwart voor acht kwamen eh, uit alle hoeken en nissen en stegen... die eh, uitkomen op de grote markt, mensen aan. En er waren inderdaad mensen bij met een klapstoeltje... maar het stuk duurde maar een half uur... En uh, nou, er was koffie verkrijgbaar. Dus uh, het was ja, bijzonder om te zien op zo'n uh, zo vroege ochtend. Eigenlijk uh, de eerste uh, regenloze ochtend volgens mij in tijden. Uh, met al die mensen daar. En met deze prachtige muziek die dan ook nog eens gespeeld wordt. Uh, de muzici waren die wel goed wakker? Ja, de muzikanten hebben zich echt voor beelden gedragen. Wat ze trouwens Niet echt matineuze typen over het algemeen, hè? Nee, nee, nee. Natuurlijk, uh, het is vroeg, hè. Het is ook uh, gewoon vroeg. Je vraagt van zo'n toporkest heel veel... om gewoon om half acht daar te zitten en te repeteren... en om acht uur gewoon uh, een, een topprestatie neer te zetten... met gewoon een hartstikke moeilijk werk. Dan vraag je veel, maar uh, het orkest heeft zich... Uh, in mijn beleving voor beelden gedragen. 1500 mensen waren erbij. En ook de collega's van Echt TV Noord waren van de partij. Luister even mee naar een kort fragment van hun reportage. Al die ritmes en zo. Dat is heel fascinerend vind ik dat. Ik vond het heel mooi dat er zulke grote contrasten in zaten. Zeg maar. Ik vond dat het ene keer heel klein was en de andere keer heel groot en dreigend. Heel mooi. Ja, mooier dat ik gedacht had reacties op de uitvoering van de Sacre du Printemps... vanmorgen vroeger op de Grote Markt in Groningen... door het Noord-Nederlands Orkest. In het publiek trouwens een zeer bijzondere gast... namelijk de achterkleindochter van Igor Stravinsky, Maria. Wat vond zij van dit evenement? Ja, ik heb er de afloop eeuwen gesproken... En ze zei echt dat, uh, dat ze diep onder de indruk was. Uh, nou, dat is natuurlijk uiteraard fijn om te horen. Uh, ik denk dat zij al in haar leven waarschijnlijk duizend lesakkers gehoord heeft. Maar ze was zeer opgetogen. En uh, ook voor haar was een Sacres om acht uur s morgens live een unicum. Kijk, een première wat dat betreft. Een uh, bijzondere ochtend. Uh, Groningen reageerde zo te horen enthousiast, maar rustig. Het is niet tot een revolte gekomen zoals honderd jaar geleden... bij de première in het Théâtre des Champs-Élysées in, uh, in Parijs waarom was dat zo'n tumultueuze gebeurtenis... die première van Le Sacre du Printemps honderd jaar geleden? Vandaag precies 100 jaar geleden. Precies. Vandaag is eh, het de, groot, is de grootste muziekrel eh, gebeurd eh, in de 20e eeuw. Waarom? Eh, het eh, chique upperclass Franse publiek... want in die tijd was natuurlijk kunst alleen maar voor de selecte upperclass... Eh, die dachten, we gaan weer eens naar een uh, fijn ballet toe. Het Theater de Champs, de was net geopend. Daarvoor ging alles in het Theater Châtelet. En nou, men was keurig opgedorst, uitgedorst. En men dacht, een fijn ballet. Opeens hoort men daar een muziekstuk... dat buiten alle referentiekaders staat. Er is niets wat aan dat stuk refereert. Dus alles wat men gewend was te horen hoorde men niet meer. Uh, en er waren ook verschillende noviteiten in het werk... door Stravinsky gecomponeerd. Namelijk opeens was er geen melodie meer. Alleen maar ritme. Bonkende, agressieve, beklemmende ritmes. Uh, ook als er stille passages zijn... zijn die heel beangstigend, heel benauwend. En die gaan weer naar een eruptie toe. En dat was raar. Het andere is... Uh, het is de definitieve waarwelzegging van de consonantie. Consonantie is even, heel eenvoudig gezegd, mooie akkoorden. Dat zullen veel mensen niet mee me eens zijn, maar even uh, mainstream. En het stuk is alleen maar uit dissonanten. Of eigenlijk uit totaal nieuw geconcipeerde akkoorden. Dus ook alles wat men gewend was, alle harmonieleren die er bestonden... werden overboord gezet. Het was een totaal origineel werk. Uh, met daar nog bij, want het belangrijker was, is dat het... Uh, Parijse publiek best wel van uh, exotisme hield. Uh, ik vond het leuk om naar uh, sprookjes van duizend Eén Nacht te kijken of naar andere sprookjes of dingen uit het oosten als het maar leuk was en, en, en een mooie vogel of andere zaken. Hier gaat het over een heidens ritueel. Een heidens barbaars Russisch ritueel. En uh, überhaupt wilde de upperclass al niet geconfronteerd worden... Met, met heidenen en barbaren, en ook niet uit andere culturen. Het verhaal is namelijk uh, relatief vrij eenvoudig. Uh, een maagd moet zich dooddansen om de goden goed te stemmen... om weer de lente te laten beginnen. Vandaar dat lenteoffer. Ja, ja, en... Uh, uh, uh, ja, een heidensbarbaars ritueel. dat was helemaal niet een, een, een ding. Ze wilden sprookjes hebben. Een ander feit. Uh, wat ook nieuw was, want het ballet zat een beetje in een dip in die tijd. Was want dan... even inderdaad, je zei het al, het is geschreven voor een balletvoorstelling... van het uh, fameuze gezelschap, toen dat heet Les Ballets Russes... van uh, artistiek leider Serge uh, Diaghilev. Uh, de choreografie was van een niet minder fameus man, uh, Waslav uh, Nijinsky. Dus het, het was een ballet waar ook wel naar uitgekeken werd natuurlijk. En dan ineens dat, een heidens ritueel. Ja. Uh, een heilig ritueel waar uh, de balletdanseressen in plaats van brave knotjes flesjes hadden. Dit klinkt waarschijnlijk voor ons een beetje vreemd, maar dat, was, dat vond men toen vreemd. Uh, in plaats van mooie plies, uh, dansten de dames in x-benen met hun voeten naar binnen gekeerd. En iets wat wij ons nu helemaal niet kunnen voorstellen, de, uh, de kostuumontwerp van de uh, jurkjes, vond men zeer aanzoetgevend. Men vond het zelfs pornografisch. Uh, en dan waren ze toch matahari gewend in Parijs. Precies, ze waren wat gewend. Maar dit was toch echt uh, buiten alle kaders. En natuurlijk keken ze er naar uit. Want uh, in 1910, toen uh, heeft Stravinsky... namelijk De Vuurvogel gecomponeerd. Kijk, het Belarus Rus was naar uh, Parijs gekomen... omdat daar veel meer artistieke vrijheid was dan in Rusland. Hetzelfde gold voor Igor Stravinsky. Die uh, is in 1910 vertrokken uit Rusland met zijn vrouw... door alle onrusten die er waren. Kijk, in 1905 de bestorming van het Winterpaleis nee. uh, in Petersburg. Uh, nou, Het was allemaal niet zo koosje meer. Dus hij is voor artistieke vrijheid gegaan naar Zwitserland uh, in 1910. Daarvoor had Diaghilev uh, hem al een beetje een vizier... want Diaghilev was een man met grote talenten. Namelijk uh, een man die kon manipuleren. Hij kon mensen bij elkaar brengen. Hij kon geld vinden. Hij kon mensen enthousiasmeren. Maar hij kon ook mensen uiterst uh, schofferen. Maar hij wel een man die Belarus Rus en Stravinsky groot heeft gemaakt. Hij vroeg aan Liadov in eerste instantie. En wie wil... was Liadov? Liadov is een componist. En, uh, want Diagilev uh, had al uh, gedacht, ik wil graag... Het sprookje De Vuurvogel. Een exotisch sprookje over een wilde, mooie vogel... die allerlei mooie dingen doet. Uh, echt een onbegrijpelijk verhaal, maar dat maakt verder niet uit. En Hij had aan Lierdorf gevraagd, wil jij muziek schrijven? En Lierdorf was een keurige Russische componist... die hele keurige, mooie muziek schreef. Maar hij zei, ik heb te weinig tijd. En toen... Uh, is Diaghilev naar Stravinsky gegaan. En die zei, nou, ik kan het wel maken. En die heeft in een relatief korte tijd... Uh, ik geloof in negen maanden tijd... Uh, de vuurvogel gecomponeerd. En dat viel... Uh erg goed in, uh, in Parijs. Zullen we zo, uh, een klein stukje van die vuurvogel laten horen... van die compositie. Om een beetje op weg te gaan naar die uh, première in 1913... van Le Sacre du Printemps. Dit was muziek die goed viel, een ballet dat goed viel. Dus dat verklaart ook waarom die uh, verwachtingen in 1913... gespannen waren. Een fragmentje uit de vuurvogel van uh, de componist... die vandaag centraal staat in Casaluna, Igor Stravinsky. Ik heb het gevonden. Hebben? Ja, de vuurvogel.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 Zo klopt dus die vuurvogel van Stravinsky in 1913... dan de première van de Sacre du Printemps. Er waren allerlei redenen waarom het publiek... of uh, zich geschoffeerd voelde, of boos was... of het, het stuk niet uh, begreep, of niet wilde begrijpen. De dag daarna verschillende kritieken, die waren vaak vernietigend. Het mooiste vond ik, het is niet het lenteoffer... maar het is de slachting van het uh, trommelvlies... Hele heftige reacties. En die première zelf... Uh, je kunt natuurlijk als publiek uh, voorstaan... Uh, met het uh, uh, niet applaudiseren... of wellicht het beschaafd boer roepen. Maar dat ging veel verder hebben, die première. Ja, er werd uh, echt... Uh, de mensen waren ontzet. Mensen gingen staan, gingen boer roepen. Uh, in die tijd stonden de stoelen nog los in het theater. Dus een stoel wegtrappen was een uh, kleine moeite. Wat ook Dat gebeurde ook. Ja, ja, ja. Nee, echt, de zaal is gewoon afgebroken. Uh, alsof er gewoon hooligans in de zaal zaten. Terwijl dit uh, zeer beschaafde, uh, nette mensen waren. Men begreep het gewoon niet. Men hoorde eigenlijk alleen maar in hun beleving lelijke muziek. En waarom moest muziek lelijk zijn? En waarom moest het... Die, die, ja, het in de zakken is er ook geen uh, pulsatie meer. De maatwisselingen gaan steeds uh, over elkaar heen. Je hebt uh, complexe maatwisselingen... van 2, 16e, 3, 16e, 11, 16e, 9e, 8e, 3 8e. En het heeft continu een agressiviteit in zich. Een, een, ook een angst. Dus ook in de meest verstilde passages hoor je angst. En daarna gaat het weer in een razend tempo voort. Um, ja, dat, dat pakt me gewoon niet. Een totaal nieuwe uh, klankentaal. Kijk, als je, dus daar als... waren mensen ontzet door, maar waren ze ook niet ontzet door dat ballet? Ja, ook dat is ballet... ook een heel andere vorm en dan nog zo'n zo engheidens verhaal. Klopt. Het ballet zat in die tijd behoorlijk in, de, in een dipje, zeg maar. Er waren weinig vernieuwingen geweest. Men luisterde in die tijd naar Les Sofides en naar uh, Giselle, allemaal keurige balletten, uiteraard naar de Tchaikovskis. Maar... Het ballet zat een beetje in een dip. En natuurlijk dankzij uh, Diaghilev... kwam er een enorme nieuwe impuls aan. Met al P uh, Petrushka. Ook van Stravinsky. En opeens dit ballet met het rare verhaal. Men was woest. Ontstemd. Het was barbaars. Dus er is geschreeuwd, gegild, gegooid. Uh, uh, mensen vochten tegen elkaar. Ze sloegen elkaar. Uh, sommige mensen stonden te juichen. Want het is geweldig, geweldig. Aan de andere zeiden, hoe durf je? Het is dus ook echt gevochten. Uh, er zijn zelfs mensen... Uh, die hebben geurineerd tegen die uh, pilaren van het uh, theater. <laughs> het theater was net open, hè? het was echt een nieuw theater. En in de coulissen stond uh, Nienski gewoon uh, de, de, de mate te, te de gillen. Uh, de choreograaf, De dat de dansers konden doordansen. En Pierre Montereuil, een beroemd dirigent... die de première dirigeerde, probeerde ook nog het beste van te maken. Kijk, er hing wel iets in de lucht, hè. Want uh, dat stuk is natuurlijk gerepeteerd, uh, heel veel keer. En de musici vonden het vreselijk. Dat was, dat was ook voor de muziek natuurlijk nieuw. Ah, het was voor die tijd eigenlijk onspeelbaar. Volstrekt onspeelbaar. En wat maakte het dan onspeelbaar? Uh, nou, de complexe ritmes. De, de, de zeer moeilijke uh, maatwisselingen. Uh, en die, al die maatwisselingen heb je accenten... en uh, nootjes erin en nootjes eruit. Het moet allemaal zeer precies gespeeld worden. Het stuk, uh, de kracht van het stuk... bestaat uit de precisie van het spelen van de ritmes. Um, het was echt ook nieuw voor het orkest. Dus het orkest vond het lelijk. Uh, de balletdansressen vonden ook de choreografie lelijk. Dus het, het gonsde al een beetje van... nou, dit, is wel, uh, uh, dit wordt wel iets, zeg maar. Nou, en dat is inderdaad gebeurd. Laat, laten we eens even luisteren om het contrast nogmaals te accentueren. Naar wat uh, in, die ja, in die tijd, in het uh, begin van de 20 e eeuw... eigenlijk heel populaire en toegankelijke muziek was. Uh, bijvoorbeeld uh, de notenkraker van Tchaikovsky. Ja, heerlijk toch? Met een harp en strijkers. Je kunt daar zo lekker in gaan leunen. Ja. En dan ga je naar het theater op een uh, avond in mei 1913 en dan krijg je ineens dit. uit Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het werd chaos in dat theater in Parijs. En collega-componist Giacomo Puccini had het over een cacophonie, het werk van een gek. Ja, ja dat, uh, dat was de algehele tendens naar de première, dat het gewoon een compleet uh, uh, geschrift werk was. En Wat je net zojuist hoorde, is bijvoorbeeld 59 keer dezelfde maat, wat ook uh, wellicht in deze tijden met house en trends en dance... niet zo vreemd is, maar in die tijd volstrekt ongekend. 59 keer hetzelfde akkoord. 99 maanden lang hetzelfde akkoord. Uh, met verschillende accenten erin. Het was ook zo, toen... Uh, Stravinsky dit stuk componeerde en De Diaghilev kwam bij hem. Diaghilev trouwens, die hield van intriges, die hield van uh, uh, ruzietjes. Er ja, dus... is ook wel gesuggereerd in de geschiedenis... dat Diaghilev dat opstootje met zelf geregisseerd heeft. Dat hij mensen in de zaal zou hebben gezet om boete te roepen... om maar uh, uh, dat stuk bekend te maken. Dat is niet uh, uitgesloten, inderdaad. Want hij, hij hield van ruzie, intriges, uh, alles wat er uh, omheen hield. Hij, die man was echt een, een Oscar Wilde, dat was een manipulator. Het was een hele bijzondere man lees ook zeker, een vastlag van Arthur Chappin. Eh, precies, precies. Dan leer je hem ook goed ja, kennen. En zeker geen uh, aardige man. Hij had ook een relatie met Ninsky En ja, alles. Ja, buitengewoon bijzonder man. <laughs> en um, het is zeker niet uitsloten dat hij inderdaad mensen heeft gevraagd... of enkele in het publiek van, nou, doe me wat roepen. Maar dat het echt totaal uit de hand zou lopen. Hè, wij, er is toen gereageerd, als wij nu reageren als... Uh, 10.000 hoelukens een stadion uh, verbouwen. Dan zijn wij ook gechoqueerd. En dus wat toen gebeurd is. Op een andere schaal moeten we wel met diezelfde impact uh, uh, vergelijken. Maar dat zag Diaghilev niet aankomen, want hij was de opdrachtgever. Hij hoorde uh, stukken uit die compositie van Stravinsky. Hij had ook kunnen zeggen, nou, nou, nou, een beetje minder mag ook wel. Nee, dat zou kunnen. Maar uh, dat heeft hij ook gezegd, hè, want dat stukje van die 91 maten... Uh, Stravinsky speelde het voor, uh, voor Diaghilev. En Diaghilev zei van, uh, steeds hetzelfde akkoord. En Stravinsky, ja, ja hetzelfde akkoord. Maar hoe lang gaat het door? Toen zei Stravinsky tot het klaar is. En, maar er is een groot, eh, Waarom heeft Stravinsky nu zijn zin kunnen doorduwen? Omdat na het succes van De Vuurvogel en van Petrushka... Eh, heeft Stravinsky gezegd... ik wil nu een ballet componeren waar ik zelf het thema bepaal en de muziek. Want inderdaad... Diakelef was iemand die overal bovenop zat... alles stuurde... Uh, het verhaal... Uh, ja echt een totale freak. Maar na twee grote successen had hij alle vertrouwen... dat Stravinsky met iets moois kwam. Hij het. Wonderde... Bij het doorspelen van Saczie aan de piano absoluut wat minder mooi. Maar hij zag wel, ja, dit kan leuk worden. Of dit bijzonder potentie, worden. Dit kan ja. potentie hebben. Of potentie, dit is bijzonder. Ja. En uh, nou, hij is daarvoor gegaan, zeg maar. Hij is daarvoor gegaan, die sacre du prentariat is opgevoerd met uh, die, die rellen als gevolg. Maar eigenlijk vrij kort daarna al, uh, één, twee jaar daarna, het ballet is nooit meer opgevoerd, dus bleef bij die ene opvoering. Vrij kort daarna werd de compositie. Wel degelijk geherwaardeerd. Er werd wel gezien dat Stravinsky een meesterwerk had uh, gecomponeerd. dat uiteindelijk ook de toon zou zitten voor heel veel ander werk. Dat die uh, sacre uiteindelijk een we worden het liefdevol genoemd in uh, muziekring. de sacre. Ja. Uh, dat die sacre uiteindelijk een, een, een kantelpunt is geweest in de muziekgeschiedenis. Hoe komt dat zo snel toch die uh, compositie die waardering kreeg? Um, nou. Antwoord is dus tweeledig. Uh, want inderdaad, een jaar later uh, werd het uh, orchestraal gespeeld, zonder ballet. En uh, waarschijnlijk na de schok van de première is het toch bij mensen blijven hangen. En uh, hebben we toch kunstkennis wellicht over nagedacht. Toen het stuk gespeeld werd zonder ballet, uh, bleek, het, bleek de muziek nog veel krachtiger te zijn dan met het ballet. En zag men in één keer dat hier. Een, een totaal autonoom stuk uh, stond. wat uh, los staat van al het voorgaande. En Diagilev was absoluut niet zo gecharmeerd van het grote succes. Want Diagilev was wel iemand die graag successen op zijn eigen konto schreef. Dus toen uh, nog geen jaar later. dit stuk sinfonische speeltijd uh, als orkestmuziek. Uh, en toen het, het werd zelfs Stravinsky op de schouders naar buiten uh, gedragen... als een soort uh, voetbaltrainer die een, die, een, die een Champions League, uh, Champions League uh, gewonnen heeft. En dat trok de überhaupt niet. Hm. Vrij snel daarna is ook de relatie met beide heren... Uh, niet zo uh, ja, wat be beslechtigd, zeg maar. Ja, jaloezie kijk, de beetje? Ja, kijk, überhaupt is die tijd een tijd wel van intriges... En, of nou, niet van intriges, van, van, van schandalen... Uh, kleine schandalen, want Arnold Schoenberg, ook een bekend componist, eigenlijk de, de totale tegenhanger van Stravinsky, die schreef in 1905 eh, drie klavierstukken. De eerste weg naar het eh, taal of, of dat het vrijmaken van alle muziek uit de strakke harmonieleer. In 1907 componeerde Alban Berg, eh, de Altenberglieder, lieder ook al een klein schandaaltje. Een echt groot schandaal voor de sakkeren was in 1907, toen Picasso, zijn beroemde werk uh, Le Demoiselle de Avignon... Uh, exposeerde een kunstwerk... wat dus ook de schilderkunst op zijn kop heeft gezet. Een kunstwerk waarop vijf postuees staan uh, geportretteerd En niet eens, uh, laten we zeggen, de, de allermooiste. Maar alle uh, vormen waren anders. Het was punter, hoekig, uh, diep door elkaar heen. Dus dat schilderij heeft in de, kunst, in, de, in de schilderkunst... een totale revolutie veroorzaakt. En dus vijf jaar later... Uh, le sacre in de muziekwereld. Het dus die... was, was een tijd van, van, van spanningen en van ja, omwentelingen. Ja, het speelde zich inderdaad ook allemaal afvlak... voor die eerste wereldoorlog. die onrust hing in de lucht. En mooi is dat al die namen die je noemt... dat zijn mensen die we nog steeds kennen, die echt school hebben gemaakt. Als we dan weer even teruggaan naar, naar Stravinsky. Als je nu luistert naar die uh, sacre du printemps is het een krachtig stuk, is het een opvallend stuk... maar het klinkt ons niet meer revolutionair in de oren. Wat is er gebeurd in die afgelopen honderd jaar... dat wij deze muziek veel makkelijker tot ons nemen? Nou ja, we leven natuurlijk in de maatschappij waar je overal muziek hoort. Uh, uh, deze muziek had natuurlijk voor die tijd het maximale hoeveelheid aan decibellen... Uh, dat geldt niet meer voor deze tijd. In deze tijd, met elektronische muziek en met uh, danceparties en uh, festivals... Uh, waar je toch soms een, een, uh, de, de, de bas in je, in je buik voelt dreunen... Uh, heeft dat weer een andere impact, zeg maar. Maar ik ben ervan overtuigd, en het is ook vanochtend gebleken... voor mensen die het nog nooit gehoord hebben... blijft het een uh, nou, misschien niet zo'n klap in je gezicht als in 1913, maar nog steeds een indrukwekkend stuk. En ook door de expansie van uiterst zacht tot heel erg hard. Van langzaam tot heel snel. Nee, indrukwekkend, dat is ongetwijfeld. Dat is ook zo. Alleen, we gaan daar niet meer van urineren in een theaterzaal... of op de Grote Markt in Groningen. Dat klopt, maar misschien uh, kun je je überhaupt afvragen... als het over de kunsten gaat, uh, welke stromingen er nu de laatste twintig jaar zijn geweest waarvan wij echt uh, compleet uh, in schok zijn geraakt. Ik heb je dat na zijn die er geweest? In de muziek bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, natuurlijk zijn er na de zakken door vele stormingen geweest. En je hebt natuurlijk in de jaren zestig had je Darmstad... Uh, een elite clubje componisten als Moderna, Birio, Stockhausen en Boulez. En die deden bijzondere dingen, maar die hebben niet de wereld op zijn kop gezet... Uh, die hebben we wel vernieuwd. Uh, als reactie er erop kreeg je natuurlijk in Amerika... de Minimal, minimal Music. Philip Glass, Philip Glass die vraag, Terry Riley. Uh, die hebben prachtige dingen gedaan. Maar dat de wereld op zijn kop stond. Kan ik nog niet zeggen. Um, de muziek krijgt dat dus niet meer voor elkaar. Zijn er andere kunststromen die dat wel voor elkaar krijgen? Of heeft kunst die macht verloren? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik durf daar eigenlijk niet zo op te antwoorden. Uh, uh, kijk... Als ik moet lezen dat, dat Damien Hart uh, ons veel te vertellen heeft. met een schedel met. Uh, ik weet niet hoeveel duizenden diamanten. Hm. of een uh, beest. Uh, dood in een, in, in een bak met. Uh, spul dat zo'n beest blijft uh, geconserveerd. Ja, de, de, dat zijn dan de dingen die het journaal halen. of, of de, de media halen. En kunst wordt nu. Kijk, als destijds. Uh, Diagilev Stravinsky groot gemaakt heeft dat is zeker een, een feit, is het blijkbaar zo... als je tegenwoordig bij statie en statie uh, zit... die maken jou als kunstenaar groot. Kom je daar niet bij, dan kun je het ook vergeten. Maar ik zelf... Ah, ik wil me niet hier gaan neerzetten als de, de allergrote kunstkenner... maar... Ik zou niet nou echt werken kunnen noemen die zulke impact hebben gehad. Natuurlijk zijn er muziekwerken geweest als uh, Sinfonia van Berio... die absoluut iets betekend hebben. Uh, plis Lompli van Boulez. Maar er zijn geen werken die dagelijks gaan. Nee, maar zou het ook zo kunnen zijn dat met name na de Tweede Wereldoorlog... de, de, de artistieke revolutie op een ander vlak plaatsvond? De rock roll kwam op, uh, Elvis Presley, de Beatles. Dat zijn uh, uh, uh, groepen en uh, solisten die uiteindelijk de, de cultuur veranderd hebben. Nou, dat is zeker waar. Ik, je, het is zeker zo dat, uh, of zeker zo, het is niet onaannemelijk dat uh, sommige kunststromingen de, de, de raakvlakken met de maatschappij verloren hebben. Was vroeger, of vroeger, t, tot 1913 inderdaad, uh, de kunst voor de uh, elite en ook nog wel voor de middenklasse. Toen uh, de poppenziek opkwam, toen heeft, uh, hebben andere klasses uh, dat omarmt... en zijn daarmee uh, mee weggelopen. En die hebben eigenlijk hun eigen cultuur uh, gecreëerd. En daarmee zit ook wel wat angst... voor de, voor de uh, kunstinstellingen van... Uh, verwijder je niet te veel... van andere uh, uh, klassen... of andere stromingen. Want als je die niet kunt meenemen... Dan heb je over vijftig jaar geen publiek meer. Ja, natuurlijk... Die boodschap hebben jullie bij het Noord-Nederlands Orkest ook goed begrepen. Daar gaan we het straks uh, over hebben. Maar dat is wel een ontwikkeling die natuurlijk uh, uh, uh, heel bepalend is... voor wat je met kunst nog kan betekenen. Ja, kijk, kunst betekent denk ik heel veel. Uh, kunst is nog steeds denk ik een, een, een spiegel voor een maatschappij. En een kunst kan nog steeds mensen uh, tot nadenken zetten. En mensen laten reflecteren. Maar niet alles... Kunnen we het tot kunst noemen zelf. En ik wil niemand tegen zijn hoofd stoten. Heb ik wat moeite, maar misschien is het ook de bedoeling. met een pindakaasvloer. Maar dan denk ik, ja, dat was in de jaren zeventig al. met fluxus werden die dingen gedaan. Of en... going to the dogs van WMT Schippers. Precies. Toen was dat uh, revolutionair. Om wat nog eens dunnetjes over te doen. met een pindakaasvloer. Ja, hebben we wel gehad volgens mij. En zo zijn er nog veel meer stromingen of, of objecten gemaakt. die weer een herhaling van een herhaling zijn. En uh, dus. Iets vernieuwen is mooi, maar. Compleet de binding met je publiek verliezen. Uh, is het slechtste wat je kunt, uh, kunt hebben. En inderdaad, in de popmuziek zijn natuurlijk heel veel nieuwe stromingen gekomen. Uh, waar juist heel veel mensen zich uh, bij thuis voelen. Is Stravinsky uh, schatplichter aan de. Uh, nee, ik moet het anders zeggen. is de popmuziek schatplichter aan Stravinsky? Want hij uh, uh, uh, uh, gaf een uh, prachtig podium aan het ritme. Uh, hij is degene geweest die dat ritme heeft bevrijd van de melodie, als het, als het ware. Dat ritme is natuurlijk enorm bepalend, ook voor, voor de popmuziek. Ik vond het ook wel leuk, in het NRC stond een stukje over jullie uh, ochtendconcert. Ik praat overigens, ik zat er nog eventjes bij, met uh, Marcel Mandels. Hij is uh, artistiek leider van het noord nederlands Orkest. Vanochtend uh, gaf dat orkest een uitvoering van Le Sacre du Printemps... van Stravinsky op de Grote Markt in Groningen. NRC Handelsblad was daarbij en sprak met een 15-jarige scholier, Marnix... en die zei, nou, je zou het zo onder Star Wars kunnen zetten, deze muziek? Ja, dat is eigenlijk een hele mooie quote. Hè? En eigenlijk is die quote super anachronistisch... Want uh, het, het past natuurlijk niet in, in, in het tijdsbeeld... maar dat hij dus uh, deze muziek uh, associeert bij Star Wars is ook prachtig. En eigenlijk is het alleen maar mooi uh, als je daarmee op die manier uh, mensen kunt bereiken... Is het denk ik een, een prachtige manier. En ook een goede reden om een stuk uit te, te, te voeren. Maar het klopt natuurlijk niet. Want het stuk uh, Star Wars is toch niet toen het stuk uh, is gecomponeerd. Dus het is uh, vanuit zijn denkbeelden gecreëerd. En hij vindt dus de muziek van Star Wars lijken. Op uh, Le Sacre. Maar heeft, heeft Stravinsky die componisten ook geïnspireerd? Nou, er zijn, heeft hij uh, ook tot in de tijd van vandaag dingen losgemaakt? Ja. Dingen, dingen veranderd? Nou, het dit, ja, als het gaat over dat over scharnierpunt dat ja. Le Sakkeren in de muziekgeschiedenis is? Het is een, een enorm salonfee om te zeggen dat je uh, Stravinsky geweldig vindt. Dus dat zal ongeveer iedereen zeggen. En terecht. Tot uh, Van 1950 tot 1985 uh, denk ik dat Stravinsky uh, niet zoveel invloed heeft gehad. Ja, hij heeft inderdaad het ritme vrijgemaakt... en uh, dissonantie uh, bevrijd. Of eigenlijk, mm. eigenlijk constantie bevrijd tot dissonantie. Maar... Uh, er is ook een aantoonbare groep uh, componisten... zoals het al zo genoemd is, uh, Reich en specifiek John Adams... die absoluut bijna hem citeren. Van John Adams, uh, uh, uh, A Short Wide in the Fast Machine... is bijna een kopie van uh, Le Sacre. Uh, de Dr. Atomic Symphony van John Adams... is eigenlijk ook, uh, nou, niet letterlijk gekopieerd... maar daar kun je heel duidelijk de, de, de invloeden. Uh, Steve Reich, uh, wat... Uh, Bijna alleen maar metrisme of ritmische muziek is, uh, is ook puur uh, geïnspireerd op de ritmes van uh, Stravinsky. En in ieder geval, uh, Stravinsky heeft de weg vrijgemaakt dat ritme gewoon mocht en dat je je daar niet hoefde te schamen. Ja. Laten we nog eens luisteren naar een fragment uit die Sacre du Printemps, vandaag precies 100 jaar oud. Dit is een fragment uit de Danse Sacrale. <middels> Dan Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Vanmorgen was de compositie te horen op de Grote Markt in Groningen. in de uitvoering van het Noord-Nederlands orkest. Radio 1, Casa Luna. Helco Span bij mij te gast is Marcel Mandels. Hij is artistiek leider en programmeur van dat Noord-Nederlands orkest. Overigens, Le Sacre du Printemps is ook later deze week nog te horen... in Groningen in de Oosterpoort. Tijdens het uh, Timeshift-festival dat op dit moment uh, bezig is uh, in Groningen. Uh, Marcel, ik zei al, jullie uh, kiezen er als orkest voor om een breed publiek te bedienen, eh, om allerlei muzieksmaken te bieden als het ware als orkest. Niet alleen de klassieke muziek, maar jullie hebben bijvoorbeeld... samengewerkt met Armin van Buren. Jullie hebben een programma gemaakt met liedjes van de Groningse zanger Ede Staal. Queen hebben jullie gespeeld. Volgend jaar staat ABBA op het eh, repertoire. En daarnaast natuurlijk de klassieken. Ja. Maar waarom kiezen jullie voor zo'n breed aanbod? Nou, wij vinden het heel belangrijk om uh, een, dreig, een breed draafvak te krijgen... Uh, uh, wij zijn een orkest en we vinden ook uh, heilig dat wij een orkest zijn voor alle mensen in Noord-Nederland. En uh, de, nog steeds wat de waars over een orkest, dat het voor uh, chique mensen is en het is niet voor ons, uh, willen we heel graag van ons afschudden. Wij vinden dat, A, ik denk helemaal niet meer een hogere en lagere kunst. Uh, er zijn natuurlijk genoeg programmeurs die dat wel vinden en denken. En wanneer ben je daarmee opgehouden om er zo over te denken? Um, om mijn eigen wellicht arrogantie af te zetten als het gaat over wat mooi en wat kwaliteit is... en dat alleen maar Wagner en uh, Stravinsky goed is en de rest uh, is allemaal minder. Als je die knop om kunt zetten, je gaat veel opener luisteren naar andere stijlen... dan kom je er eigenlijk vrij snel achter dat er in heel veel stijlen enorme goede muziek zit... en enorme shitmuziek, maar het gaat over klassieke muziek. Wij vinden het belangrijk dat heel Noord-Nederland kennis maakt... met een groot symfonieorkest, draagvlak. Dat we met onze uh, benen in de maatschappij staan. En... Dat, wij zijn begonnen ooit met, met crossovers uh, om te kijken, ja, kunnen we uh, stijlen mixen? Maar dat was eigenlijk helemaal geen succes, want mensen wilden gewoon hun... hun uh, we hebben ooit een programma gedaan met Daniel Lohus. Daniel Lohus is een uitermate interessante jongen, uh, die mooi zingt... en ook nog uh, best iets wel van klassieke muziek wist. Ja, was dan het een soort in de Drenz, hè? Precies, een carte blanche. En hij uh, vond, wilde graag een stukje Brahms 3 horen en een stukje orkoconset van Hendel. Dus het was een soort Daniel Lohus-avond, waar hij ook in zong. Maar zijn publiek wil nog geen Brahms 3 horen. Die willen gewoon Logos horen. Begeleid door een mooi orkest. Precies. En, en andere uh, wegen die we bewandeld hebben, is bijvoorbeeld met Armin van Buren werken. Een avond maken met, met uh, trends. Uh, Trendsmuziek. Wat is daar mis mee? Het is natuurlijk ook, ook pulserende muziek. En de kunst is om de juiste arrangeur te vinden die die muziek uh, tot z'n recht gaat komen voor een symfonieorkest. Hetzelfde geldt. Uh, wat we gedaan hebben met Steve Fai. Steve Vai is een van de grootste gitaristen ter wereld. Die man brengt uh, twee culturen bij elkaar. Voor mij is het een zeer geslaagd project. Toevallig verleden week gebeurd, hebben we Steve Fai gespeeld met Wagner, overture uh, door Tristan. En een opdrachtwerk aan een Zuid-Koreaanse componist. De zaal zat vol met uh, hardrock-fans en met, uh, laten we zeggen klassiek muziekpubliek. Uh, en die hadden het goed samen. Ze uh, gingen uit uiteraard goed samen. Ja. Um, zo ook als je uh, Philip Glass programmeert... of muziek van Laurie Anderson... kreeg je totaal nieuw publiek binnen. Dus eigenlijk hebben we nu alle uh, kleuren en smaken... van de bevolking uit Noord-Nederland in onze zaal. Maar is dat voor jou ook een reden... dat jullie bijvoorbeeld bij de laatste bezuinigingsronde... die de cultuur en ook de orkestcultuur... natuurlijk enorm hard geraakt heeft... jullie zijn daar grotendeels buitenschot gebleven. Is dat ook een reden... of uh, is de oorzaak daarvan ook jullie, jullie brede aanpak? Uh, nou in ieder geval uh, was het rapport van de Raad van Cultuur... Uh, positief over het uh, gevoerde artistieke beleid. En ze zeiden ook vanuit nou, kijkers naar het Noord-Nederland Orkest... hoe breed zij uh, zich in de maatschappij manifesteren. Uh, ook het visitatierapport was uh, positief over het NNO. Uh, en... Uh, wat ook niet onbelangrijk is... dat men uh, zeer positief is over de kwaliteit van het orkest. Dat is de positieve uitleg. Je kan ook een andere uitleg geven... dat men allang dacht in landsdelen... dat men het uiteindelijk uh, het land ziet in landsdelen. Dus één orkest in het landsdeel Zuid... één orkest in het landsdeel Oost... Enederlandse deel Noord. Dat kan het niet bevroeden. Maar de rapporten waren positief, uiteraard waren ook wel wat kritische kanttekeningen. Maar over het gevoerde beleid, over de breedheid, hoe wij kijken naar het publiek. En uit, wij uit onze door sommige uh, elitaire toren zijn gekopen, vinden ze positief. Kijk, kunstenmakers of uh, artistieke managers moeten ook oppassen dat ze niet alleen maar... dat ze ook uit hun eigen enclave komen. Als je alleen maar kunst voor elkaar maakt... en nogmaals wat ik eerder vertelde... de binding met de maatschappij... de binding met de mensen die jou, uh, jouw kaartje kopen en verliest... dan ben je verkeerd bezig, denk ik. Je moet ook nooit als symfonieorkest... de kracht van het grote repertoire verliezen. Ja, je, je blijft bestaan bij de status dat je prachtig malen speelt... of prachtig de Matthäus-Passion speelt... of prachtig Bach of uh, Mozart of Tchaikovsky. Maar... Je moet wel binding blijven houden met je eigen omgeving. En andere muziekstijlen implementeren, zolang het maar niveau heeft, uh, kan geen kwaad. En als daar mensen, uh, kunstma kunstmanagers meer over hebben, zou ik denk ik een andere wind gaan waaien. Ja, zo gaan jullie volgend jaar ABBA spelen, volgend seizoen. Wat is je favoriete liedje van ABBA? Um, nou... Die nu binnenschiet is Money, Money, Money. Moet ik erbij komen, wil ik ook niet. Money, Money, Money. Gaan we dat in het volgende uur voor jou draaien. Uh, Marcel, als je dat goed vindt... je blijft uh, bij ons ook in het volgende uur van Casa Luna. Marcel Mandels, artistiek leider van het uh, Noord-Nederlandse uh, Orkest. Ja, We hadden het dus over die Sacre du Printemps. Die, die geldt als een kantelpunt, een scharnierpunt... in de ontwikkeling van de muziek. En in het volgende uur willen wij graag van u weten... wat in de ontwikkeling van uw eigen muzieksmaak... een uh, scharnierpunt is geweest. Misschien ontdekte u Bach wel... terwijl u eigenlijk van de Beatles hield... Of misschien ontdekt u het uh, Franse chanson... terwijl u eigenlijk zweerde bij liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Ballink. Laat het ons weten op 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna en Twitter kan met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het hoorspel De Spin. En daarna bent u weer welkom in ncrv's Casaluna. Praag tot straks. Ik? ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. En dat is jij. Een CRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen. Korms, gemaakt, de Aflevering 43. Dubbelspel. Hij komt dus je tijd hebben. Waarom? Het is er een godsdarm aan de hand. Jongen, dit moet echt te vergiften. Hey, gewoon je bek houden en wachten, ja. Heb je een beetje water voor me? Lea had haar mond voorbijgepraat. Daarom wist Armin dat Sherman voor ons werkte. Met elke klap groeide Shermans angst. Zijn angst en zijn hoop. Want hoe meer je leven gevaar loopt, hoe meer je aan het leven hecht. Ja, ik kom eraan. Kom eraan. Kor, even niet witsen. Sherman is niet komen opdagen gisteravond. Heel vervelend, maar ik heb even wat anders aan mijn hoofd. Wat? Waarom? Wat denk je? Nogmaals, we streven naar gemeenschappelijk belang na. Wie anders? Maar dat gaat niet als een RGM ons elke keer onderuit haalt. Eerst met die belachelijke beschuldigingen van corruptie... en nou weer door ons buitenspel te zetten in het Hummelo-onderzoek. Wordt het niet eens tijd om ons af te vragen... of we de beschuldigingen niet steeds bij de verkeerde partij leggen? Want on que on de merveille. En couvrir de soleil... ...la ladeur de faubourg... Oh, ah, alsjeblieft. ...pour unieke raison. ...pour unieke chanson... ...et unieke secours. alsjeblieft. Wil je ook zingen? Dat is mooi. Ik wil namelijk iets weten. Dit is gewoon een zakelijke vergadering... ...met, even denken, de hoofdcommissaris, of niet? Echt, ik heb geen idee wat Lea jij bedoelde. Jij hebt geen idee wat zij bedoelde? Nee. Volgens ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! Heb je een vingertje gebroken? Vraagje. Hoeveel vingers heb jij nog over? Armin, waarom zou ik met de politie samenwerken? Oh, ga jij nu de vragen stellen? Als ik antwoord moet geven, zijn we snel klaar. Laat die vingers. zien. Nee, die hand. Het is een misverstand. Oh, wow, origineel. Echt. Ik ben mijn vriend met de Rus. Via de sportschool. En... Ja, ja, ja. En jullie sporten samen. En zijn dochter maar treedt bij zo. jou. Oh. Hand erop. Ah. Weet je, ik geloof je wel. Ik denk alleen niet dat jij mij de hele waarheid vertelt. Harmen, in, Harmen, alsjeblieft. Goed. Ankor, Omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen. Tien kleine vingertjes. Die zaten op de... Ja! Net als Sherman moesten ook wij voor ons leven vechten. Grijs Korteling was zo boos dat we hem buiten het Hummelen onderzoek hadden gehouden, dat hij alle kopstukken van het RGM bij elkaar had geroepen. Als het een hem lag, zou Amsterdam zich onmiddellijk terugtrekken uit het RGM. Dat er gesproken wordt over corruptie, bijvoorbeeld. Dat is toch lachwekkend als je kijkt naar de werkmethode die het RGM zelf hanteert? We hanteren onze eigen methode, ja. Maar dat heeft niets met corruptie te maken. Oh nee? U denkt niet dat door de manier waarop het RGM met zijn informanten omgaat... de scheidslijn tussen politie en criminelen in gevaar komt? Cor doet wat hij kan. Weet ik. Het is in Nederland een nieuwe methode. Maar in Duitsland en Amerika hanteren onze collega's die formule al jaren. Met veel succes. Want het doel heiligt alle middelen? Of niet? Dat hoort u mij niet zeggen. Nou, het spijt me, maar dat is precies wat ik u hoor zeggen. Wietse Hofstraat, dat is wat ik hem hoor zeggen. Sorry? Die hele poppenkast heeft niks met het RGM te maken. Alleen met mij. Hoezo met jou? Sterker nog, juist veel succes heeft gehad. Ik waar heb je het over? Ach, niks. De man is gewoon niet professioneel. Hij denkt alleen maar aan zijn pik. Misschien zou je dat ook eens wat vaker moeten doen. Sloten, zei ik, toch? Ik kom voor Armin. Pisnichten komen er niet in. Ah. Zeg maar dat ik informatie voor hem heb. Van Willemsen. Morgen misschien. Maar Armin, die moet van... Armin moet helemaal niks. Morgen is morgen en nou move. <lacht> zie je daar staan. Huh? Was je nou maar bij je belastingformuliertjes gebleven, hè? Maar nee, jij moest zo nodig meespelen met de grote jongens. Oké, okay, dan niet. Zonder liefde, warme liefde. Hoeveel vingers zitten we nog van de waarheid, denk je? Ik heb je echt alles verteld, Armin. De rust heeft hier niks mee te maken, man. Ongetwijfeld heeft hier niets mee te maken, maar ik check dat graag zelf even. Eerste hand. Heb je dat? Dus zijn naam. Laat me gaan, Armin. Spreek ik nou onduidelijk of wat? <tied> De Bruce. Goed, goed. Ik begrijp het. Je bent een stoere jongen. Jij weet wat incasseren is. Maar ik heb meer te doen vandaag. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hallo? Is daar iemand? Ah. Helga? William? Ik schrik mijn ongeluk. God. Ik dacht dat er iemand binnen was. Ah. Ah. Maar wat doe je hier? Ben je aan het opruimen? Niet echt. Uh, begin het hier. Maar. Je had toch op zijn minst alles kunnen doen? Het is hier echt een zwijnenstal. Helga, wat. Denk niet dat ik nu weer aan het werk ga. Daar heb ik de energie niet voor, maar. de hele dag thuis zitten. in mijn eentje. Ga, verdorie, Helga. Doe niet zo mal, hè? Nee. William? Je had gelijk. Je had helemaal gelijk. Ik, ik, ik had naar je moeten luisteren. Die, die Armin. Nou. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Waar hou je het meest van, brada? Een stukje gebraden borst of toch gewoon een gebraden poot? Ah! Ah! Hey, je mag wel trots zijn op jezelf, hè? Dat je het zo lang volhoudt. Maar ben je ook nog zo'n flinke kerel als ik straks Lea ga roosteren? Of Samantha? je laatste kans, compai. Nu of dan? Nee, nee, nee, nee, stop, stop, stop, stop, Wat zeg je? stop, stop, als je stop, maar aan je leven. Het toverwoord. Als je leeft, stop, alsjeblieft stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, wat weet jij van dat RGM? Alles. Ik werk voor ze. Nou ja, dat is het hele verhaal. Een ton. Iedere maand? Als rente op die 4 miljoen? 4 miljoen, Almachtig. Ja. En ik heb alles al geprobeerd. Om proberen om te praten, om uitstel gesmeekt. En je vader? Jacques? Ik weet zeker dat hij er voor je is als je het vraagt. Om het te vernederen, ja. Hoezo zo vernederen. Hij is hartstikke trots op wat je doet. Hij neemt me nog altijd de dood van mijn moeder kwalijk. Dat is anders niet wat ik hem heb horen zeggen. Heb je er ooit met hem over gesproken? Hoe weet jij dan zo zeker wat hij denkt? Dat weet ik gewoon. Ga gewoon met hem praten, William. Ik meen het, echt. Wees de verstandigste van de twee. Dat verdient hij. Of in ieder geval je moeder. Saske, ik kan iets meenemen op de terugweg. Eh, of, of kan jij iets maken? Geen zin. Eh? Je vond het toch leuk, zei je? Ik nou, al... nou, nu niet. Ik ben je sloofje niet, oké? Okay? Die je eten maakt en opruimt en weet ik veel wat. <laughs> ja, maar je hoeft mijn spullen toch niet op te ruimen? Ja, whatever. Eh? Sas, wat is er aan de hand? Je weet het niet eens meer, of wel? Wat? Wat, wat weet ik niet meer? Het is altijd Saskia, dit, Saskia, dat. Saskia, de wereld bestaat niet meer dan uit boksen. Maar dan spreek je iets met me af en dan vergeet oh je het gewoon. Oh god, ja, ik had beloofd dat we gingen winken. Oh, ja, verdomme, sorry, ja. schat. Pietse? Pietse? Uh, Sas, het spijt me, maar ik. Uh, ik ja, ik moet... ja, ik weet het. Je moet ophangen, je bent druk. Bla bla bla bla bla bla. Mag nou even, Sas. <tijd> Domme. Het is toch niet te rol? Klootzakje. Kan toch niet, jongens? Het is het einde van het onderzoek. Dit is pas het begin, toch? Uh, ik bedoel, ze hebben geen enkel bewijs hoe hoog ze nu ook van de toren blazen. Het is voorbij, yeah. Zonder Amsterdam zijn we nergens. Zonder Amsterdam bestaan wij niet. Maar er moet toch iets zijn dat we nog kunnen doen? <laughs> Onze bureaus opruimen, ja. En het daarna de zuipen zetten. Dat meen je niet. Het is klaar, Witse. Over. Vini. Cor? Cor? Nee, maar heb je nou weer een meisje weggejaagd? Wie was het deze keer? Sjongen, jongen, jongen, Hoe krijg je dat toch iedere keer weer voor elkaar? Spreek je later, Hofstra. Amsterdam had zich teruggetrokken uit het RGM. Het was voorbij, volgens Cor. Maar wanneer moet je loslaten? Wanneer moet je vechten? Weet je? Weet je wat ik nou zo onwaarschijnlijk vind aan dit hele verhaal? Jij zegt dat het RGM door jou precies weet wat ik doe. En met wie. En waar. Maar toch zijn zij niet hier... Jij bent hier. In je uppie. Dat is het idee. Dat is een waardeloos idee, heus, mijn vraag. Het gaat niet om jou. Het gaat om de top. De top? De directie. De directie? De mensen voor wie jij werkt. Jouw bazen. Voor wie ik werk? <lacht> Lul. <laughs> Kijk naar nou ze zijn zeg Dat is interessant. Het RGM speelt dus een spelletje met mij. Me. Een echt leuk spelletje speel je met z'n tweeën, toch? Of niet? Wat? Wat? Wat bedoel je? Ik denk dat ik het importeren ga noemen en dat ik jouw hulp daar heel goed bij kan gebruiken. Ik vind die persoonlijk toch een stuk fijner dan Hars. Je wordt er niet zo suf van, wat jij. Wil je coke gaan importeren? Hé, hey, ik hoef jou toch niet uit te leggen... wat er met die schatjes van jou gaat gebeuren als jij niet meewerkt. <tonslacht> Hoorde onder meer Hein van der Heide, Sanne Den Hartog en Sylvia Porta. Regie: Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario: Paul-Jan Nelissen. Bezoek de website ntr.nl/de spin. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de MPO.